Van ZFM. Via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 7 uur. Jobboots met het NOS-journaal. De VVD is genuanceerd over de reactie van het kabinet op de commissie Davids. Partijleider Rutte zei in de Tweede Kamer dat de VVD niet wegloopt voor haar verantwoordelijkheid. De VVD zat in 2003 in het kabinet Balkenende 1 dat de Amerikaanse inval in Irak politiek steunde. Volgens Rutte was het volk een rechtelijk mandaat misschien niet adequaat, maar dat betekent volgens hem nog niet dat de steun ongerechtvaardigd was. Eerder accepteerden de regeringspartijen CDA en PvdA de reactie van het kabinet. De linkse oppositie is juist heel kritisch. GroenLinks-leider Halsema overweegt een motie van wantrouwen tegen premier Balkenende. De provincie Friesland wil van 10.000 grauwe ganzen af... omdat ze veel schade aanrichten aan akkers en weilanden. De aanpak is besproken met boeren en natuurorganisaties. De ganzen worden gelokt en afgeschoten. In moeilijk toegankelijke gebieden moeten vossen het werk doen. In de zomer strijken 17.000 ganzen in Friesland neer... die akkers en weilanden vernielen. Dat aantal moet volgens de provincie worden teruggebracht naar 7.000. Vervuilde kaas in Oostenrijk heeft in Oostenrijk en Duitsland zeker zes levens geëist. De kaas was besmet met de Listeria-bacterie... die kan voorkomen in kaas die van rauwe melk wordt gemaakt... en kwam uit de Oostenrijkse regio Stiermarken. Vier van de zes slachtoffers waren bejaarden uit Oostenrijk. De zes slachtoffers stierven vorig jaar. Hun overlijden is pas onlangs in verband gebracht met de vervuilde kaas. Zegt het Oostenrijkse ministerie van Volksgezondheid. Nadat het bekend was geworden... heeft de fabrikant de productie van de kaas onmiddellijk gestaakt. De Raad van Hoofdcommissarissen is kritisch over de plannen voor één landelijke meldkamer. Minister Ter Horst wil dat er voor heel Nederland één meldkamer komt voor alle hulpdiensten, ook voor alarmnummer 112. Volgens haar komt dat de kwaliteit van de hulpverlening bij incidenten en rampen ten goede en kost het minder. De Raad van Hoofdcommissarissen wil het aantal meldkamers wel verminderen, maar één landelijke centrale vinden ze te ver gaan.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 Ik heb het helemaal naar mijn zin. Ik oh. vind het echt geweldig. Uh, als ik maar een PDC zit, uh, prima. Mm. Echt geweldig. wat nou leuk. Ja, en ben je altijd uh, in Nederland, woon je altijd al aan de zee? Helaas niet. Oh, waarom? Oh, nee, uh, in Johannesburg? Ja. Oh, in Nederland bedoel ik. Ja, ja, nee. Ja. Uh, in, eerst in Benveld en in daarna Stanvoort. Ja. Maar ja, ja, toch wel dicht wel bij de zee. zee.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 neemt, maar verder dingen maken met de foto's, ja. kaarten en collage en dat soort dingen. Dat ja, is ook iets te beet, zeg maar. De creativiteit <laughs> komt uh, naar boven. Ja. En hoe kwam je op het idee van de website? Ja, dat is een goede vraag. Hoe kom ik... Uh, ja, het is in een soort portfolio uh, uh, misschien. Met, mm -hmm. uh, ergens ja. moet ik het... Uh, kwees, ja. <gij> maar ergens moet ik het zetten, de foto's zetten en uh, vandaar, ja. En uh, de website zelf maken was ook een deel van de creativiteit, zeg maar. Dat uh, mm -hmm. je kan dat opbouwen en ja. spelen ermee. En dat ben je allemaal zelf gaan doen? Dus dat heb ik zelf verzetten. gedaan, ja. Oh, dat is ook knap. Nou. Website leren maken. Ja. Dus, ja. Heb je daar cursus voor gevolgd? Nee. Oh, nee, dat is wel. Ja, puzzelen en ja. Dat is dus heel wel heel erg leuk.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 I'm so scared in case I fall off my chair. And I'm wondering how I get down the stairs. Clowns to the left of me, jokers to the right. Wern in Zandvoort. En jij bent erbij.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 Nee, het is leuk. Dus via-via eigenlijk. Via-via, ja. Ik kwam zo'n leuke boekenlegger tegen en er stonden hele mooie foto's op, ook van de zee. Vooral de zeegezichten, spreek je mij als standvoorts natuurlijk erg aan. En toen dacht ik, hé, dat wil ik zien. En toen ben ik dus de site op gaan zoeken. Kan je nog even de site noemen, hoe het heet? mn nl inspirations.com. En daar zie je dus hele mooie foto's van allerlei onderwerpen.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 En dan komen daarna een heleboel zegezichten <laughs> in het, en dan kan je dus uitkiezen en dan staat er een mogelijkheid van, uh, je kan kiezen of je dat dan wil bestellen of op kaartformaat uh, bijvoorbeeld heb ik een kaart, maar je kan ook bijvoorbeeld hele grote schilderijen, uh, Canvas, campus, ja. hoe noem je dat zelf? Ja, Canvas op, op Canvas. Ja, ja, dus je kan het afdrukken op kant van, Canvas, doe je ja. dat zelf? Uh, nee, via, in, via een andere bedrijf zeg ja, maar. maar, maar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 find al twintig jaar live. live dit is twintig jaar GFM De you spill off my back keep me filled with satisfaction when we're done satisfaction wat This my second test with It's oh, about you to be all Me coming mm. alive on the stereo, getting me high with the best. Fellow. ain't no, no stopping me. Gonna get up till I take it up.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 ja, een boom heeft verschillende delen, hm. dus ja, en het blijft mooi, ja, vind ik. Het zeker. maakt niet uit welke tijd van het jaar, Het is altijd Ja, wat. al mooie kleuren ja. in de herfst ja. en andere tijden, maar sneeuw, je hebt ook mooie sneeuwgezichten, ja. ik, dan zie je ook allemaal mooi dat sneeuw erop, zoals we met de kerst ook zagen. Klopt, ja. Dat is prachtig voor foto's natuurlijk. <zitter> I said I need you You said You would always stay It wasn't me Who changed But you And now you've Gone away Don't you see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 ja, misschien een ree of een eland, ik weet niet meer precies. Mm -hmm. Maar dat is ook leuk natuurlijk voor, uh, hier heb je de waterleiding Ik yeah. niet of je het weet, er zijn heel veel herten. Ja, ze komen zelfs in mijn tuin, dus <laughs> ja. ik ben heel blij mee. Daar ga je heel dichtbij Ja, heen, ja heel dichtbij, heen, inderdaad. Hè? Dus ja. dat is weer het voordeel ja. van een overschot aan herten, dat je heel ja. makkelijk foto's ja. naar neemt. En een hele mooie ook, ja. En heel mooi en heel dichtbij. Ja, klopt. Dus ik dacht, dat is wel uh, een goede inspiratiebron. <laughs> ja,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 Tuinieren bijvoorbeeld. Ja. ja, het is ook een soort creativiteit, ja. ontwerpen, dat soort dingen. Daar ben je ja. ook mee bezig, ja, ben. klopt. Dus ja, met de tuin en zo. Ja. En ook bijvoorbeeld schilderen of tekenen, gelijk? Tekenen doe ik wel, ja, dat wel. Ja. Maar het, het, de fotografie blijft. Ja. Uh... Dat is een oh. allerleukste lijstje ja. te doen. Ja.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 Goedenavond, luisteraars. Hartelijk welkom bij de laatste, jawel, luister goed, de laatste raadsvergadering van deze periode. In die deze je wacht gaat beginnen in deze samenstelling. Ja, oké. Okay. Goedenavond, uh, Don, en Pascal, Goedenavond. Jaap. Hartelijk welkom bij, uh, Joop. bij dit. Uh, Joop. Dit uh, altijd ontzettend leuk uh, om te doen, is, vind ik eigenlijk. Wat gaan we vanavond doen, Don? Want ik heb, ik heb eigenlijk de ja, agenda wel bij me liggen. Ik, ik schrokkel. Ik keek in de gemeenteadvertentie vorige week en toen zag ik een hele lijst van punten staan. Maar nu blijkt toch dat er een heleboel hamerstukken zijn. <laughs> Godzijdank. Ik dank. schrokkel. Ik denk dat het Want, nacht dat zijn er inderdaad een paar. Dat zijn er wel negen. Ja. <laughs> dat zou het toch niet kunnen, eigenlijk? Negen hamerstukken. Ja, ja. wel. wel uh, uh, goed afgekaart, goede uh, cultuurhistorie en de monumentenverordening en lokaal gezondheidsbeleid. Dat zijn een paar dingen. Een uh, gemeentelijke reguleringsplan is ook heel belangrijk natuurlijk, maar allemaal goed afgekaart in de commissie. Ja, en dan kan het heel snel afgehandeld worden natuurlijk in de Raad. Maar dan Don, nummer ja, 7. Ik, ik, ik schat dat daar toch wel uh, straks uh, nog twee punten zijn die wat discussie gaan hebben. Ja, maken. dat denk ik ook. Dat en denk de denk ik eerste ja. is natuurlijk uh, de, de APV Algemene Plaatselijke Verordening. Uh, ja. Joop, vorige keer hadden we daar wat mee. Ja, de het was met, met uh, honden op het strand met name. Daar viel, daar viel de raad over. Ja. al Eerste instantie al in de commissie. En de tweede instantie ook in de raad. En toen heeft het, uh, het college heeft het teruggenomen. En uh, vandaag staat het opnieuw op de agenda. Ik ben benieuwd. En dat was een beetje de aanleiding voor de bezetting van het raadhuis. Geen ja, ook. Ja, tijd. uiteraard. ja, ja. ondernemers. Er staat een wat, wat strakker sanctiebeleid op uh, geluidsoverlast en dat soort zaken. Uh, met straffen erop tot aan uh, sluiting aan toe. Ja, dat is toch pittig eigenlijk. Ja, ja. nou, uw grootste problemen... Zijn heb ik achteraf gehoord ook een beetje. Dat pas bij de derde keer constateerde dat, pas dat ze gehoord werden. En ze willen liever de eerste keer gehoord worden. Ja, maar dat zijn bepaalde regels natuurlijk ja. die, die, uh, ja, wel, die, nou die vreden ervoor vreden staan. als je begraat is het best wel redelijk dat je meteen gehoord wordt waarom je dat gedaan hebt. Ja, dat maar mensen, volgens mij krijgen ze gewoon te horen dat, uh, waarom ze me dicht moeten hoor. Ja. Van, je bent gewoon over de geluidsgrens zijn gegaan bijvoorbeeld, ik noem ja. maar wat op. Nou ja goed, in ieder geval, uh, dat zal nog wel wat discussie opleveren. En dan ja. gaan we naar het grondbeleid, dat is ook al uh, ruim een jaar geleden een keer. De kadernota, een keer inderdaad, inderdaad ja. ja. En, uh, ja, maar dit, dit is niet in detail. Hè? Dit is op hoofdlijnen. Is het ja. nu, wordt dit nu vastgelegd? Hoe Zandvoort zich uh, in de toekomst uh, moet uh, gedragen... ten aanzien van uh, verkoop en aankoop van gronden. Nou, dat soort grond, zaken. Ja, Verhuren, erfpacht en dat soort dingen. Ja, ja. Dat heeft natuurlijk allemaal mee te maken. Nou, daar, daar zullen de financiële jongens... Ik schat Gertjan jan Bluis, Kuiken... Fred Paap zullen daar wel wat over te dat vertellen hebben. Dat denk ik ook dat hoor. Dat heeft directe consequenties. Ja, met name die laatste, want die was de vorige keer al in de commissie. Was die al uh, lekker aan het roeren. En dat zou vanavond nog wel eens een keertje ja, kunnen gaan gebeuren. Dan nou dan gaan we sluiten met uh, de beeldkwaliteit van de middenboulevard. Ja Is met de organisatie ervan ja. Hoe gaan we het aanpakken? Als ze dat nog van elkaar kunnen krijgen.